10 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Bij een zware valpartij in de ronde van Polen is wielrenner Fabio Jacobsen zwaar gewond geraakt. Poolse media schrijven op basis van de rondearts dat Jacobsen in levensgevaar verkeert. Zijn wielerploeg heeft dat nog niet bevestigd. De Nederlands kampioen werd vlak voor de finish door landgenoot Dylan Groenewegen in de boarding geduwd. Waarna Jacobsen hard tegen de finishboog klapte. Groenewegen werd na de finish gedisqualificeerd. Het dodental van de explosie in Beirut gisteren is opgelopen tot 135. Er zijn zo'n 5000 gewonden er worden nog tientallen mensen vermist. De Libanese regering heeft voor de komende twee weken de noodtoestand uitgeroepen. De Verenigde Naties waarschuwen dat de humanitaire hulp aan Syrië in gevaar kan komen... nu de haven van Beirut enorme schade heeft opgelopen. De Libanese haven wordt gebruikt voor de afhandeling van hulpgoederen. Bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maasluis is in het ventilatiesysteem het coronavirus aangetroffen. Staat volgens de Volkskrant en een Vandaag in een vertrouwelijk rapport van het RIVM. Eind juni raakten 17 van de 21 bewoners van het verpleeghuis besmet. Er gold op dat moment een streng bezoekbeleid en het personeel droeg chirurgische mondkapjes. Daarom besloot de GGD Rotterdam het moderne luchtsysteem te onderzoeken en daarin werden virusdeeltjes aangetroffen. Als bericht klopt, is het voor het eerst dat luchtcirculatie als verspreider van het virus wordt gezien. Toeristen die naar de Canarische eilanden komen... worden door de regionale autoriteiten verzekerd tegen de kosten. In ieder in geval ze besmet raken met het coronavirus. Een Spaanse verzekeraar dekt een vervroegde terugvlucht en medische kosten. De regeling geldt niet voor toeristen die al voor vertrek wisten dat ze besmet waren. Het weer, de wind neemt wat af en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen en de dagen erna blijft het zonnig, met weinig wind. In het zuiden zijn de hoogste temperaturen lokaal tot wel 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Of je nu alleen bent, of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je je somber, gespannen of misschien zelfs angstig voelt. Het helpt om pauze te nemen. Van je werk...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 welkom bij Pistol Radio Show 1364 hier op Cievenum, Zandvoort. En mijn naam is Benno Eugen uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Robert Linton die uh, gaat van start met een kerstsingle, Snowfall on the Eve, en daarna een werkje van Willow Wind. Deze mevrouw heet uh, Mar Marliana Donato. En zij maakte het album Snow Goddess Ambient Meditations for All Season. Geen nieuw album. Maar um, ja, ze heeft er een aantal uh, tracks uitgehaald en naar toegestuurd. Waaronder Breath on the Stars. Holly Jones on piano. En Kerani met een Christmas Wish. Dat is een rare single, kerstsingle van 2019. Daar zijn we erg blij mee.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 to peaceful radio where beautiful music can always be heard. Please visit my website at katharink-music.com